12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Google komt aan het eind van het jaar altijd met een lijstje met meest gezochte zoektermen. Wij vroegen ze om de verschillende media te rangschikken. Verder mediaforum met Hadassah de Boer en Eshwet El Miloudi. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Oplopende spanning in Den Haag rond Duivenstein en het Woonakkoord. Janssen Steur heeft er spijt van dat hij in Duitsland als arts heeft gewerkt. En doodsoorzaak van de broertjes Ruben en Julian blijft een raadsel. Het is bewolkt. Vooral in het noordwesten valt wat regen. In het zuidoosten is het droog en daar is ook wat zon. En het wordt ongeveer 8 graden. Later in de week blijft het zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. En in de Eerste Kamer wordt met spanning uitgekeken... naar het debat over het wonenakkoord dat vanmiddag begint. Het is nog onzeker of PvdA-senator Duivenstein voor of tegen gaat stemmen. En daarmee is het niet zeker of het akkoord... dat het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP-sloot... wel overeind kan blijven. Minister Blok van Wonen moet de kabinetsplannen verdedigen. En Blok kwam zojuist de Eerste Kamer binnen. En Marcel Bril ving hem op. Dag, meneer Blok. Wat verwacht u van deze dag... Nou, dat we een stevig debat gaan hebben over de woningmarkt. Heeft u nog iets in uw achterzak om de PvdA te overtuigen? Want dat lijkt wel nodig. Hè? Nou, ik moet natuurlijk een meerderheid in de Eerste Kamer overtuigen. En dat zal allereerst gaan om de Woonakkoordpartij. Dus we gaan natuurlijk uitkijken hoe er goed, uh, goed uitkomt. Heeft u nog wat in uw achterzak? Kunt u nog wat aanpassen? Nou, het is natuurlijk zo dat we er met uh, alle woningakkoordpartijen goed uit willen komen. En dan gaat het niet om uh, achterzakken. Daarvoor is het belang nee, veel te groot. Om kijken hoe we die uh, woningmarkt die gelukkig alweer aan het herstellen is, hoe we dat herstel verder vaart kunnen geven. U uw gaat het niet over achterzakken, maar misschien wel over achterkamertjes. Bent u veel in gesprek geweest met de PvdA? <laughs> achterkamertjes spelen geen rol, maar natuurlijk zijn we veel in gesprek geweest met alle woonakkoordpartijen. Ja. Meneer Hermans, dat is de leider van de VVD, van nieuwe partij in de Eerste Kamer, die zegt, ja eigenlijk vind ik dat coalitiepartijen, dus ook de PvdA, coalitiebeleid moeten voeren. Bent u dat met hem eens? We hebben natuurlijk afspraken met elkaar gemaakt, maar een debat in een kamer is er natuurlijk op gericht om elkaar te overtuigen dat die afspraken ook de goede zijn. En dat ga ik vanmiddag ook doen. Ja, maar dan moet er toch wel wat beweging zijn, want uh, het is uh, tot nu toe het geluid dat de PvdA erg kritisch is. Proeft u dat geluid ook? Uh, we hebben natuurlijk indringende gesprekken gehad de afgelopen dagen, maar het debat gaat vanmiddag nog plaatsvinden, dus uh, ik ga ook... Uh, met grote interesse luisteren naar wat alle partijen, ook de PvdA, te zeggen. Heeft u er vertrouwen in dat uh, aan het eind van de avond, misschien wel in de nacht... Uh, genoeg handen omhoog gaan om dat woonakkoord doorgang te laten vinden? Natuurlijk is dat de inzet, daar is het belangrijk genoeg voor. Uh, nogmaals, die woningmarkt vertoont gelukkig de eerste tekenen van herstel. Uh, mede als gevolg van de wetten uh, die ook hier in de Eerste Kamer aangenomen zijn. En ik hoop natuurlijk dat ik de meerderheid kan overtuigen dat we op die lijn verder moeten gaan. Zegt u, ja, eerste tekenen van herstel. daar kunnen we geen politiek gedoe en politieke onduidelijkheid bij hebben? Ja, het is natuurlijk van belang dat je ook de, de andere maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken... en die nu in dit wetvoorstel staan, dat je die ook doorzet. Dus dat is ook mijn inzet. Stef Blok, de minister, opgevangen door Marcel Bril. En ja, Margreet Boer in de Eerste Kamer. Margreet, dat debat dat begint pas later vanmiddag. Waarom komt Blok zo vroeg eigenlijk? Ja, nou, dat is nu duidelijk. Want minister Blok die kwam niet voor niks zo vroeg. Want op dit moment is er hier in de Eerste Kamer topoverleg bezig... om uit de impasse te komen. En bij dat overleg hier is in ieder geval aanwezig Adrie Duivenstein. De senator waar het eigenlijk om draait. Zijn stem is van belang. Stemt hij tegen, dan is het woonakkoord van de baan en zit het kabinet in de problemen. Maar behalve Duiverstein zit bij dat overleg ook de vicepremier van het kabinet, Lodewijk Asscher, partijgenoot van Duiverstein, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, Marleen Bart, Loek Hermans van de VVD in de Eerste Kamer en Van Boksel van D66, een van de woonakkoordpartijen zou je kunnen zeggen. Die zitten hier en de bedoeling is van minister Blok dat hij aan het eind van de avond toch 1,7 miljard euro veilig heeft gesteld voor de schatkist, dat ze het bedrag wat opgebracht moet worden door de woningkorps en daar heeft Duiverstein, de PvdA-senator, grote problemen mee. Hij wil niet dat dat geld zomaar die staatskas inloopt. Hij wil dat dat geld geïnvesteerd wordt in de woningbouw zelf. Nou, daar ligt het probleem en daar hebben ze nu dus op hoog niveau overleg over. Ja, en de vraag is dus, komen ze eruit of uh, blijft het probleem de hele middag en avond nog boven tafel? Die spanning hangt er nog wel eventjes. Margreet Boer in de Eerste Kamer.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 Siliconen borstprotheses kunnen voor sommige vrouwen schadelijk zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het VUMC. Prabhat Nanyakara is internist van het VUMC, een van de onderzoekers. Meneer Nanyakara, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kwam er uit dat onderzoek wat u nog niet wist? Um, wat komt eruit? Wat wij gedaan hebben is, het uh, eerste moet gezegd worden... dat de meerderheid van de patiënten die siliconen hebben... waarschijnlijk geen systemische klachten hebben... Maar wij hebben onderzocht een patiëntenpopulatie. die steeds klaagde. dat zij waarschijnlijk van de siliconenprotheses klachten hebben. En in die patiëntenpopulatie hebben wij een patroon herkend. Een klachtenpatroon. En daarnaast hebben we gezien. dat bij deze patiënten. weghalen van de prothese. Uh, tot vermindering van de klachten leidde. Wat waren dat voor klachten? De klachten waren vooral extreme moeheid, um, stijfheidssockens in de gevrikte, gewrikspijnen. wat neuropathische pijnen in de armen en benen... en ook concentratiestoornissen en woordvindingstoornissen. Het is een scala van klachten die wij bij veel van de patiënten die naar ons kwamen herkenden. En toen zijn uh, de, de, de implantaten, de siliconenimplantaten, weggehaald... en toen verminderden de klachten. Is dat nou een zorgelijke uitkomst? Um, ja, kijk... Um, wij hebben geen controlegroep gehad. Hè. Wij hebben gewoon van die patiënten die siliconenimplantaten weggehaald. Dat betekent dat wij kunnen zeggen... Uh, wat we eerst gedaan hebben is uitsluiten van alternatieve verklaringen bij deze klachten. Ja. Kunnen wij een andere verklaring vinden? En als we die verklaringen niet hadden... dan hadden we tegen de patiënten gezegd... misschien moeten we die siliconenprotheses weghalen. En uh, bijna 70 heeft bij 70% van de vrouwen heeft dit geleid tot vermindering van de klachten. Zo is de uitkomst zorgelijk, nou ik denk ik niet. Ik denk dat wat wij moeten herkennen is dat deze patiënten klachten kunnen krijgen... en zij moeten erkenning krijgen en dan ook serieus nagedacht worden bij deze patiënten... of de klachten van de siliconenprotheses kunnen komen. En tot nu toe hebben we dat altijd ontkend. Maar nu uh, al zeggen van, uh, we kunnen we toch wel de conclusie stellen... implantaten zijn niet zonder gevaar. Uh, nou kijk, um, nogmaals, bij een bepaalde groep van patiënten... kan de implantaten klachten geven. Ja, en daar moet goed op gewezen worden als het gaat om... zal ik borstimplantaten nemen of niet? Uh, sowieso. Kijk, als, bosimplantaten, als iemand borstimplantaten wil hebben... moet ze beseffen dat 1 op 4 mensen binnen 10 jaar opnieuw geopereerd worden... wegens lokale klachten. Dat is niet van ons onderzoek. Dat is in andere onderzoeken. En sommige patiënten kunnen klachten ontwikkelen. En dan de resultaten is verwijdering van de borsten. En dan moet ook nagedacht worden wat gaat daarna gebeuren. Dan moet misschien opnieuw implantaten ingebracht worden... Gaat de klachten dan weg zo? Het is niet heel simpel die implantaten inbrengen. Nee. Maar het is heen zins, iedereen die implantaten krijgt... systemische klachten. Zo is het niet. Nee, oké. Okay. Maar goed, er zijn dus risico's. En daar wijst u dan maar weer eens op. Meneer Nanya Karret, dank u wel voor de uitleg. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het blijft een raadsel hoe de broertjes Ruben en Julian om het leven zijn gekomen. Het onderzoek naar hun dood heeft niets opgeleverd. Lichamen van Ruben en Julian uit Zeist werden gevonden op 19 mei. Bijna twee weken eerder had hun vader zelfmoord gepleegd. En de politie gaat ervan uit dat hij de kinderen om het leven heeft gebracht. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft verricht en toxicologisch onderzoek gedaan, maar de doodsoorzaak blijft onbekend. Ruben en Julian werden na een uitgebreide zoektocht gevonden... in een afwateringsbuis bij Koten. In Turkije zijn volgens Turkse media de zoons van drie ministers opgepakt. De arrestaties zouden te maken hebben met de aanbestedingen van overheidsopdrachten. Bij invallen in onder meer Istanbul en Ankara zijn zeker 22 mensen opgepakt. En onder hen zou ook de topman van een van de Turkse banken zijn. Sport. En er is opnieuw opschudding in Italië. In een omkoopschandaal zijn nu ook de namen van voormalig internationals... en oud-AC Milan-spelers Gennaro Gattuso en Christian Brocchi genoemd. Correspondent Rob Zoutberg. Waar worden die twee toch niet uh, geringe spelers van verdacht? Nou ja, precies dat woord. Matchfixing. Ze zouden betrokken zijn bij het, het, het ritselen van wedstrijden. Zeker de drie wedstrijden van Milan uit 2011... onder een wedstrijd Milan-Lazio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 Ja, nou, we weten, dit schandaal Dit speelt al sinds 2010. Het eh, parket van Cremona in het noorden van Italië... is sindsdien aan het onderzoeken afspraken die er gemaakt zouden zijn... tussen gokkers en spelers in het betaald voetbal. Dat leidde al tot veroordelingen van spelers als Mauri, Cristiano Doni, Signori. En nu gaat het dus verder. En nu wordt ook dus de naam van Cattuso genoemd. En het lijkt daar ook zelfs nog niet uh, bij te blijven. Want ze zeggen uh, uh, bij het parket nog zeker andere Twintig andere spelers zijn we ook aan het onderzoeken. Je kan je voorstellen dat het hier op dit moment... echt weer alles uh, door elkaar aan het scheuren is. Ja, groot omkoopschandaal dus in het Italiaanse voetbal. Korrespondent Rob Zoutberg, dank je wel. Oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker gaat aan de slag bij Sparta. Per direct wordt hij verantwoordelijk voor de technische zaken... als lid van de raad van commissarissen. Met hulp van Beenhakker hoopt Sparta weer te promoveren naar de eredivisie. De club staat op dit moment derde in de eerste divisie. En Beenhakker wordt de opvolger van Cor Pot, die aan het begin van dit seizoen al na twee maanden opstapte... na een aanvaring met technisch directeur Wiljan Vloet. Het is nu 12 minuten over 12. Um, er is topoverleg in Den Haag aan de gang. Voorafgaand aan het debat over het woonakkoord. En als het niet lukt om PvdA-senator Duivenstein te overtuigen, dan staan meer afspraken met de oppositie op de tocht. Janssen-Steur heeft er spijt van dat hij in Duitsland als arts heeft gewerkt. Hij houdt neuroloog zich mee te leven met patiënten die hij verkeerd heeft behandeld. En de doodsoorzaak van de broertjes Ruben en Julian blijft een raadsel. Ze zijn vermoedelijk door hun vader gedood. Maar hoe? Dat is allemaal niet meer te achterhalen. En dan naar de AWB Jolande van der Velde. Jan, nog een file bij Amsterdam op de A10. De ring noord richting Den Haag voor de Koentenol, 2 kilometer. En dat was het einde van dit NRS-journaal. Zometeen de NCV en lunch.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 Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de gashouder in Amsterdam met de Ster 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half negen naar de live show op Nederland 1. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alping assortiment. En bij aankoop van een compleet bed geeft Alping kinderen in een SOS kinderdorp een slaapplek om in te dromen.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 Daarmee maakt u eenvoudig echte cappuccino's. Nu met 190 euro korting voor maar 279 euro. Beste selectie beste service. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuws hier. En Marielle Terweeken, de presentatrice. Om te vertellen over de veranderingen bij dat programma. In het mediaforum. Forum programmamakers Adassa de Boer en Eshwet L. Miloudi. Het gaat onder meer over de documentaire Mark vs. Rita. Gisteravond bij de Avro te zien. Die op de vraag op of er een zwarte lijst was. Van mensen die bij een eventuele verkiezing van Rita Verdonk het veld moesten ruimen. Dat was wel een aardig lijstje, maar ik denk zeker Frits Hoefnagel, Ed Nijpels, Hans Hogevorst. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb nooit van een zwarte lijst gehoord, nee. Er was geen zwarte lijst. Dat is nooit te sprake gekomen en dat is nooit gebeurd. In de Nationale Nieuwsquiz deze hele week met journaliste Rutger Mazel... buitenlandredacteur bij de NOS. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Er is weer een politicus van het jaar gekozen. Mark Rutte is mediapoliticus van 2013 geworden. Dat houdt in dat hij de meeste aandacht kreeg in dagbladen en in tv-programma's. De Nederlandse nieuwsmonitor heeft dat uitgezocht. Rutte scoorde een hettrik, want de afgelopen twee jaar won die ook al... op twee staat Dijsselbloem van Financiën... gevolgd door PvdA-leider Samson en PVV-voorman Wilders. De onderzoekers bekeken hoe vaak een politicus voorkwam in dagbladen en op tv... en hielden daarbij rekening met de oplagen en kijkcijfers. Nog meer lijstjes, want Google kwam vanmorgen met de eindejaarslijsten... van termen die dit jaar het vaakst gezocht zijn op de zoeksite. Mark Janssen van Google over de opvallendste resultaten. Wat ons opviel dit jaar is dat sowieso het Koningshuis... ...enorm veel aandacht heeft gekregen. En uh, ja, dat hebben we natuurlijk gezien met de abdicatie... ...maar bijvoorbeeld ook in termen als koningslied. Daar is enorm veel op gezocht. En dat hebben we niet alleen gezien binnen zoekmachine... ...maar ook bij YouTube, een site die ook van Google is. En daar was het uh, een van de best bekeken Nederlandstalige video's dit jaar. Maar daar zie je dat het Koningshuis het Nederlands volk enorm heeft bezighouden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Zwarte Piet-discussie. Uh, gek genoeg is een van de snelstijgende stijgende afbeeldingen. Uh, Zwarte Piet. Dus mensen zijn naar aanleiding van die discussie... gaan zoeken naar afbeeldingen van Zwarte Piet. Dus dat is toch opvallend. Uh, verder valt ons op dat een term als xenosilicafobie enorm veel gezocht is. Ik weet niet of jullie die term kennen... maar uh, ik heb hem op moeten zoeken ook. En ik was dus niet de enige. Xenosilicafobie is de angst voor een leeg bierglas... Dus een nogal deftige term die kennelijk veel op vrijdag gezocht wordt als het weekend begint. Want mensen vragen zich dan af, hé, hey, um, wat is nou het ergste dat je kunt overkomen dit weekend? Dat is dus de angst voor een leeg bierglas. Heeft ze speciaal voor ons ook gekeken welke publieke omroepen het meest gegoogeld zijn. De top drie van de meest gezochte publieke omroepen die luidt als volgt. Op één staat de NOS. Uh, waarschijnlijk ook verklaard door het feit dat mensen heel vaak op zoek gaan naar nieuws bij de NOS. Op twee staat... Kro. Ik denk dat een uh, it serie als Boerzoekvrouw er ook zeker aan bijdraagt. Op drie staat BNN, met een jong kijkerspubliek... dat ook heel actief is op het internet. Dus dat valt wellicht ook op die manier te verklaren. En uh, gelukkig is er ook voor de NCRV een plek binnen de top 10. Op tien staat de NCRV. Ja, een beetje laag wel, vind ik. Dus uh, ik ga straks na half, uur in, uh, half één in mijn Naki presenteren. Kijken of dat een beetje meehelpt. Uh, Mark Jansen was dat, van Google Nederland. Eventjes luisteren naar dit. Nieuwing bij Nieuwsuur. Vanaf 5 januari heeft dat programma een nieuwe tune. Niet helemaal wat u net hoorde, maar dan krijgt u een beetje een idee. Uh, en er is meer nieuw aan Nieuwsuur. En ik praat daarover met Joost Oranje, de hoofdredacteur, uh, is hier. En Marielle Tweebeke is ook meegekomen, presentator. Even naar beneden gelopen, hartelijk welkom. Dank je wel. uh, Joost, eerst even, uh, we hebben dit fragment van uh, uh, jullie gekregen... maar hoe zit dat met die nieuwe tune? Nou, we gaan die tune uh, een, een beetje uh, oppimpen... wat moderner maken, wat gezagsvoller maken... Uh, hij was een beetje schel na, na drie jaar. We bestaat er weer drie jaar. Dus het is uh, niet slecht om af en toe eens wat te veranderen. Maar nou ook weer niet het helemaal op de kop te gooien. Hebben we hem gewoon wat moderner en wat mooier gemaakt. En wat je net hoorde waren vier of vijf uh, altviolen Die onze tune inspeelden. Voor ons ook heel leuk om te horen. Want uh, ja, zo hoor je natuurlijk nooit. En dat wordt vandaag en morgen gemixt tot uiteindelijk de nieuwe tune die per 5 januari dan de lucht ingaat. En vanaf dan ook op zondag? Ja, dan ook op zondag, zeven dagen in de week om tien uur. Zoals dat ook hoort, vind ik zelf, iedere dag nieuwsuur met onafhankelijk objectief de achtergronden en duiding bij het nieuws. Op die zondag met ook een nieuwe presentatietafel die we dan zullen introduceren. Uh, je zou denken: van nou, wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt toch wel wat uit, vooral televisie-technisch. We hebben nu een hele mooie grote studio, maar een uh, wat kleine tafel. Hij is nu veel groter. En uh, nou, daar kan je regie-technisch veel meer mee, maar ook voor de presentatoren. Maar daar uh, moet ik ja, meer in. Want jij zegt. hebt er al even achter gezeten vanochtend, begrijp ik, Mario? Ik heb hem net even uitgeprobeerd en uh, hij is heel fijn. Hij is heel fijn, hij is een stuk groter. En jij, je kent dat waarschijnlijk wel, de afstand die je ongeveer nodig hebt... om net niet te ver, maar ook niet te dichtbij te zijn tot je gast. Nou, die afstand die is volgens mij nu uh, ideaal. Maar wat vooral prettig is, is dat we... Ja, die tafel die we hadden, was een, vond ik altijd wel een mooie tafel qua vorm. Maar hij was eigenlijk te klein in verhouding tot de grootte van de studio. En hij is nooit echt... Uh, ontworpen met het idee dat je daar ook met drie presentatoren aan zit en ja. ook nog gasten hebt. Dus, dus soms de, hadden we zo'n rare stoelendans. Ja, precies, die is dus nu opgegeven per ja, 5 januari. want we hebben weer net zo uh, iets spectaculairs als wat we met de opkomende schermen ik hebben. Lacht. We zijn een heel modern programma. Ja. Uh, het fijne is dat als ik alleen maar één oh. gast heb of, of twee gasten, dan kun je de normale stand hebben. Maar als we meer gasten hebben of dat de gast aan het eind van het programma zit en de nieuwspresentator komt erbij om het laatste nieuws te melden, hebben we gewoon een extra stoel erbij en hoef je niet te gaan kan dus je, geeft... heb jij een soort bedieningspaneel waarbij je dat dan allemaal ook nou, zelf kan... Ja, daar moesten he? we net wel een beetje om grap, Want we hebben net een perspresentatie vanmorgen gehad. Het was even de vraag, wie beheert het knopje? Ja. Van hoe geestig zou het zijn als Stan als en ik het knopje zouden kunnen bedienen... als we er klaar mee zijn. Dat we Herman de Scherman ook met het scherm meegaan. Maar het, is, het knopje is toch echt aan de, aan de regie. En er is ook besloten om het niet al te gek te maken. Nee, We gaan dat, dat op en neer doen van, die, van dat tafelblad. Dat zal je niet in de uitzending nee. zien. We gaan iedere... Uitzending van tevoren bepalen, doen we dat tafelblad omhoog of niet... Uh, maar het is wel heel handig. Het is vooral uh, regietechnisch. En hoe het in de studio daar uiteindelijk uitziet. En ook op tv. Je kan makkelijker hmm. schakelen. De schermen op de achtergrond komen beter tot hun recht. Dus daar is het wel heel erg mooi. En in het begin werd, werd dat decor wel vergeleken met Starship Enterprise. Hè, met al die opklappende uh, ja, wanden waar je dan tegen praat. Dat, bl dat blijft wel gewoon. Ja, het blijft. Ik, ik denk zelfs als ik nu naar de tafel kijk. Hij is nog wat moderner. Hij is van deze tijd. Hij is groter. Daarmee wat, uh, ja, wat robuuster. En ik denk dat hij inderdaad uh, de gehele studio... want het is een prachtige studio en dat, dat, dat kan men nu al zien... maar ik denk dat je er nog meer van gaat zien... met al die prachtige schermen ook daarachter. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om de inhoud ook bij Nieuwsuur. Uh, vooral, zullen we maar zeggen. Uh, er komen meer spelers. Uh, Humberto Tan is al bezig. Straks krijgen we nog Eva Jinek en Sven Kokkeman. Sven die hier onlangs vertelde dat ze echt voor de hoofdgast van de dag gaan. Ja. Uh, concurrentie, Joost. Zeker, dat is concurrentie. En dat is alleen maar goed, daar zijn we ook niet bang voor. Wij hebben heel veel vertrouwen in, uh, in het programma en het merk nieuwsuur en met name ook in de stabiliteit van nieuwsuur, dat is er iedere dag op hetzelfde tijdstip met de bekende gezichten uh, aan de tafel, Marielle en Twan uh, en, natuurlijk en Joost Karhoff, maar natuurlijk ook daarbuiten, Dominique in Den Haag, Saskia Dekkers voor het Europa-project. We gaan meer aan economie doen, uh, dus we verwelkomen al die andere programma's van harte. We hopen en, dat en we we veel af... nieuws maken, maar wij zijn zelf natuurlijk hebben onze hele eigen positie... en hopen dat ook te versterken ja. met die zondag erbij. Maar, en we zagen de afgelopen tijd veel vaker uh, series. Hebben jullie vier maanden ja. of vijf maanden... wel mensen op die, op die uh, goede doelen bijvoorbeeld gezet? Dat gaat vaker gebeuren? Ja, kijk, je, je moet de kracht van je programma... natuurlijk ook uitnutten in het soort items wat je maakt. En als je iedere dag zit... kan je natuurlijk seriegewijs... heel goed bepaalde dingen aan de orde stellen. Omdat wij ook niet... Uh, natuurlijk één onderwerp in de uitzending doen we niet zo vaak. We zijn een snel programma. Als het even mee zit... Maar seriegewijs kan je natuurlijk heel goed iets op de agenda zetten. Saskia Dekkers gaat nu bijvoorbeeld weer... Uh, na aanloop van de Europese verkiezingen... een hele mooie reis door Europa maken om te kijken... waar zit nou het anti-Europa sentiment in verschillende landen. Uh, maar we gaan ook af en toe echt kiezen voor uh, binnenlandse serieonderwerpen... Maar het kan net zo goed ook op de dag zelf. Het mooie mm. van Nieuwsuur is dat je er echt alle kanten mee op kan. Maar mag ik nog iets aan toevoegen? Ja. Want ik denk wat, wat, wat wel belangrijk is, waarin, denk ik, nieuwsuur zich echt onderscheidt van de andere programma's die er zijn. Je hebt natuurlijk concurrentie om misschien de gast van de dag te krijgen. Maar waar wij het verschil maken, is natuurlijk dat we ook heel veel aan eigen onderzoeksjournalistiek doen. Dus precies wat jij net ja. noemde, zo'n onderwerp als hoe uh, beheert uh, bijvoorbeeld uh, KWF-kankerbestrijding zijn geld, en uh, hoe wordt dat uitgegeven. Dat is iets waar wij een hele goede, stevige redactie op hebben. En daar inderdaad heel veel tijd aan besteden. En dat is iets wat andere programma's niet kunnen nee. doen... en waar wij een hele belangrijke positie hebben. Toch, toch nog heel kort één vraagje over die concurrentie. Humberto Tan is bezig. We merken bij Paul Witteman dat die daar last van hebben. Ja. Uh, jullie beginnen iets eerder dan hij. Ja. Maar merk je het in de cijfers, na half elf bijvoorbeeld? Niet zo heel veel, wel een beetje... Uh, en dat begrijp ik ook wel. Als je gewoon naar televisie zit te kijken en je zept weg... en er komt ook in Nieuwsuur een onderwerp voorbij... wat je misschien niet interessant vindt. Natuurlijk kan je dan ook op RTL4 terechtkomen. En Huberto maakt ook verder een prima programma voor, uh, voor die zender... en voor het genre. Uh, dus wij zien wel een klein beetje effect, maar nog niet veel. Ja. Uh, ik, ik ben heel blij dat uh, onze kijkers ons heel erg trouw blijven. En uh, als wij gewoon iedere avond zo tussen de 6, 7, 800 kijkers halen, met onze zware content op dat tijdstip, ben ik daar gewoon heel gelukkig mee. En vanaf 5 januari dus met een nieuwe tafel. Ja. Zeker. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Marielle Tweebeke en Joost Oranje. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, deze week gaat het over mensen voor de gek houden op de radio. En eh, je kunt dan als maker natuurlijk mensen gaan bellen. Maar je kunt ook gewoon je eigen luisteraars voor de gek houden. Het anarchistische KRO-programma Rauwfase deed niet anders. De meest waanzinnige personages werden in dat programma opgevoerd. Zo was er een Duitse professor die boodschappen hoorde in platen die achterstevoren voren werden gedraaid. Ja, ja daar is hij! Daar is hij! Ja. Hören Sie es nicht mehr? Hören Sie nicht mehr? Ja. Ja, hören Sie mal. Einfach ja. was an und Stimmen glaube nicht? Ja. ja. Und auch ja, undeutlich. Sehr undeutlich, die Stimme, ja. ja. Mal, was kriegen wir, als wir die Schallplatte die andere Richtung ausdrehen? Was kriegen wir dann? Keine Idee. Die stimme klingt omgekeerd nu. En ja. dan klingt die stimme absoluut normaal. Is dat mogelijk, heer Toningenieur? Ja? ja. Is dat notwendig? Ja, is, is dat absoluut, absoluut notwendig? Ja. Nou, dan wordt nou technisch even iets geregeld. Ja, uh, vielleicht is het gefährlich voor die nedel, niet? Nou, nee, dan kan die naald, die naald van die pick-up wel tegen. Ja, dat ja. is mooi. Alpträume. Wat zeg je? Alpträume. Ik glaube, dat hij zijn alpträume. Alpträume. Alpträume. Ja, dit programma werd eind jaren 70, begin jaren 80 gemaakt. Ik moet zeggen dat ik daar echt een grote fan van was als, als jongetje. Want dat was echt radio. Gemaakt door onder meer Peter van Brugge. Kees Grimburger was erbij betrokken. Duo Brom en Ruis natuurlijk. En de presentator, en u hoorde hem net ook even, Hans Wijnands. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassa de Boer is programmamaker en Eshwet El Bilouri presentator bij de KRO, onder meer van de Keuringsdienst van Waarde. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, we hoorden net uh, het duo van Nieuwsuur hier vertellen over de nieuwe plannen. Hadassa, wat vind je ervan? Ja, ik zag gisteren de promo dat het ook op zondag uh, kwam, Nieuwsuur. En ik, ik, ik, ik, ik ben als blij verrast eigenlijk. Ik, uh, ik mis het weer op zondag. Ik ben toch wel gehecht aan dat... Uh... Je kijkt het gewoon ook vaak. Ik kijk, het, ik kijk het wel regelmatig. En ik vind het dan heel raar dat er op zondag opeens zo'n gat is. Als we dan al het nieuws op... Ja, we hebben toch ook gewoon het NOS-journaal. Alsof het dan ophoudt. Is we... dus ja. niet meer. Ja, nou, dit dit is meer voor de, voor de achtergrond. Zit jij daarop te wachten op zondagavond? Ja. Eigenlijk wel. Ja, ik vind het eigenlijk prima. Ja. Ben je benieuwd naar die nieuwe tafel ook waar ze het zo enthousiast over hadden? Ja, nee, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk eigenlijk. Ja, ja, ik, weet wel, ik, heb, ik heb ook wel eens uh, dingen gepresenteerd uh, waar een tafel uh, bij kwam kijken. En dan is er echt uh, altijd enorm, enorm gedoe om de maar tafel. Maar waarom is het tafel altijd zo'n ding? Ja, tafel is heel belangrijk. Inderdaad de afstand en hoe, die, hoe de camera's ja. er kunnen. Maar ook de afstand van de ik interviewen, naar de... De de eindredacteur van Pauw Witteman hier in de uitzending. over een nieuwe tafel. die, ja, dat, die dat iets is, groter was, inderdaad. Ik ga gewoon naar IKEA, kopen een tafel. en maak een uitzending. Nee, nee, in. zo werkt het niet. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Nou, het is wel zo bij Nieuws, hoor. Dat, dat, dat vind ik eigenlijk vanaf het begin al want ze hebben dan die, die nieuwslezer, komt af en toe aan zitten. de sportpresentator. en het is mm. inderdaad wel af en toe een enorme stoelendans. want dan moeten die weer snel oh. weg. want dan moet er weer een gas neergezet worden. Nee, ze waren toe aan een nieuwe tafel. lezen <laughs> ja, dat niet af, vind jij ook? Nou ja, ik vind die high-tech schermen meer afleiden. Ja, dan de tafel <laughs> Als ik nu mijn vinger knip, gaat het scherm open. Ah, nou ja, daar, daar ben ik dan intussen wel weer aan gewend. Maar in het begin was het inderdaad een soort Starship Enterprise. Ja, een soort van... Uh, uh, oh. uh, je je merkte, Zij zeggen van, we, krijgen, we merken iets van de concurrentie intussen. Hoe Humberto Tan die begonnen is. Er ja. uh, komen straks nog meer programma's bij natuurlijk. Ja, nou ja, ik kan het me wel voorstellen. Maar ik, ik zet wel vaak even weg dan om half elf om te kijken wie er... Of nou ja, of iets na half elf om te kijken wie er oh. zitten. Dat is toch een, en, en als dat me aanspreekt, dan, dan blijf ik toch plakken. Ja. Zo is het. Uh, ja, ik eigenlijk ook wel, ja. ja. ja. ja. Ik maar vind dat Bert het dan het heel goed doet. Ja, en dan, nou, je, je ziet ook wel, dat het, dit merk ik als kijker... dat het team daar ook in een soort winning mood is. Dat gaan ze maar ja. uitstralen. En omdat het natuurlijk eerst zakte het en het zakte. Dus mm -hmm. Iedereen dacht van, ja, hoe lang is er nog gegeven om door te gaan? En, uh, gaat het uh, mis daarin en nu opeens lukt het. Dat is natuurlijk voor, ja, voor die hele redactie niet Ze meer. Ze zitten in oh, de flow, heet dat. Hoor. Ze hebben de smaak. Fantastisch, Fantastisch ja, ja, ja. We gaan zo meteen doorpraten, onder meer over die documentaire... waar we het net ook al even over hadden. De documentaire Mark vs Rita, gisteravond uitgezonden bij de AVRO. En andere zaken in deel 2 van het Mediapro. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Advocaat Geert-Jan Knoops spant namens Julio Potsch... een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. RTL Nieuws meldt dat Knoops wil dat de overheid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 Oud neuroloog Janse Steur heeft gezegd dat hij nooit als arts in Duitsland had moeten werken. Hij had het laatste woord in de rechtszaak die tegen hem loopt... omdat hij wordt verdacht van onder meer het uitstellen van verkeerde diagnoses. Er is zes jaar cel tegen Janssen Steur geëist en de uitspraak is op 11 februari. En in een omkoopschandaal in Italië zijn nu ook de namen van voormalig internationals en oud-AC Milan spelers Gattuso en Brocchi genoemd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij matchfixing bij duels in 2011. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van der Berg. Ja, was al die driftige kabouter. Ja. <tie> Zo'n enorme harde werker. Ja, maar daar verwacht je het toch niet nee, van. Ik ben even verbaasd. Ja. Jij ook dus, oké. Als je is dat. Hij is presentator bij de KRO en Hadassah de Boer is er ook programma en, uh, Zij vormen samen het Mediaforum vandaag. Gisteren was het dus het eerste deel van die documentaire. Mark vs. Rita. Ja. Twee luik schetsend beeld van de bittere machtsstrijd... tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Dat was in 2006. Uh, wie zou de lijsttrekker worden? Uh, uiteindelijk won Rutte de strijd. En hij werd dus partijleider van de VVD. Uh, Hadassah het bekeken. Hoe vind je dat tot nu toe? Ja, ik vind het wel heel spannend. Ik moet wel zeggen dat ik vooral de laatste tien minuten... gisteren van de, van de documentaire het, het meest uh, me aansprak. Dat de confrontatie tussen de, de, de campagneleiders eigenlijk van, uh, van uh, Rita en Rutte. Het, het zinken zinke. namens, uh, uh, uh, namens Verdonk en ja, Frits en Hoefnagel. Als namens uh, Rutte. De, namens Rutte. En die, die zagen elkaar en die kregen, binnen een minuut kregen die gewoon een enorme ruzie. En dat iets na zeven jaar nog zo ontzettend le leeft. En ze begonnen elkaar voor leugenaar uit te ja. maken. En, en eigenlijk, tot voor die, tot voor die laatste tien minuten was het een vrij. ja, een, een, een documentaire zoals je hem gewend bent. Hè, met, met, met, met kopstukken van de partij die elkaar snel afwisselen. en wat, wat archiefmateriaal. En wel heel interessant om die reconstructie nog eens te zien. Zo'n terugblik, ja. Ja, hoe dat ook, ik, ik, ook fascinerend hoe zij dan haar eigen. Kan die, mensen op die bouw. Op die, wat is het? die bouwraai. Dat, ja, ja, ja. dat ze dat ja. doet. Ik doe het! En dan dat hele magere applausje. Ja. wat daarna ja. volgde. En ja. ja, ook wel... die bekende uitspraak: van, ik, ik ga niet links, ik ga niet rechts. Recht door zee, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat, dat was sowieso ja. wel, wel, wel, wel, wel, wel ja. lekker om terug te zien. En helemaal geen make-up, terwijl het helemaal niks voor haar was. Leko, hè, was dat geloof ik. Die, die dat deed. Ja. weer Leko. Ja. Um, ja. wat, wat vond jij ervan, Eshurd? Ja, ik vond, ik, vond het, ik vond het een hele goede documentaire eigenlijk. Lekker snel gemonteerd, allemaal. Nou, dat wilde ik niet zeggen, oh. maar, als jij dat vindt. Nou, ik, vond het, ik, vond, ik vond het wel interessant om uh, zeg maar, prominente VVD'ers erop terug te laten kijken... En wel dingen te laten zeggen van, zo, dat is wel gewaagd om dat binnen de partij van elkaar te vinden. Want ja, in die documentaire kwam heel erg naar voren dat er destijds een enorme strijd was binnen de partij. Het ja. deed me heel klein beetje denken aan wat de GroenLinks vorig jaar meemaakte. Ja. En uh, misschien ligt het aan het feit dat ik toen heel jong was, maar voor mijn gevoel kreeg ik dat toen niet echt mee. Ik, ik, ik kon uit deze documentaire wel opmaken dat het toen heel heftig uh, iets, iets heftigs gaande was hmm. binnen de partij. Even naar de rol van de media, want uh, in die uh, uitzending was een stukje te zien he, over Rita's spin-dokter, Ed Zinken. Die vertelde dat hij de hulp van de media had ingeroepen... om het imago van Verdonk weer wat op te krikken. En toen heb ik dus bedacht, nou, dan moeten we een tegenoffensief doen... van uh, dat Rita niet gebroken is. Dus er zijn er afspraken gemaakt met het netwerk... is uh, op het strand gegaan uh, uh, met de schoenen in de hand. Ja. Oh, ja, kennelijk zijn we daar uh, snel voor te porren als media... Ja. Aan, om daaraan mee te doen. Dat dus dat was ook een spiegel voor de media... Ja, ja, ja, ja, ik kan me dat ook nog wel herinneren. Dat alles wat zij op dat moment deed, uh, was nieuws. Ik weet nog dat ik op de opening was van een tentoonstelling. En toen kwam, geloof ik, uh, Tonko die kwam een item draaien. En die zei, ja, het wordt vrijdag uitgezonden, mits er iets gebeurt met Rita Verdonk. Mits, mits, mits Rita Verdonk in het nieuws komt. Alles sneuvelde voor, ja. voor wat er in die periode met haar gebeurde. Uh, ja, nou ja dat, dat zie je wel vaker. Doet iedereen erachter? Dat was natuurlijk ook haar kracht. Ja. Er, er wordt gesproken over die zwarte lijsten. Dat gaat dan met name tussen die twee uh, oud campagneleiders De een beweert dat die zwarte lijsten was, de andere weer niet. Uh, wat, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vond het werd een soort van kinderachtig ding. Maar begreep je, ja, want dat miste ik wel een beetje. Ik, ik denk als je het niet helemaal erin zat destijds... dat het misschien niet voor iedereen helemaal duidelijk was... hoe dat nou zat met die, met die zwarte lijst. Er zou een, een beeldjesdag komen waar mensen dan ontslagen zouden worden... en mensen die op de zwarte lijst zouden staan... Ja. die zouden dan Al, Als verdonkerd ja. zou worden. Als, als verdonkerd zou worden, ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, dat was het, ja. ja dat was het, ja. ja. Maar ja. Dat, dat is nog... Ik, ik, ik, ik reageer dan puur even op dat gesprek gisteren... Waar, waar, toen die, dat vond ik heel kinderachtig. Ik vond het ja... Ja, ik, denk, ik, ik geloof wel dat er enorm veel rancune en wantrouwen in die tijd was. En dat, uh, ja. als je al hoorde... Kijk, dat zij wilden toch ook, notaris, zij wilde ook een notaris hebben... Om, om, die, om, die, ja. om die uitslag van die stemming uh, bij te houden. Ja, het kan verdoemd um, denk nog steeds dat ze, dat ze gepiepeld zijn natuurlijk. Ja, dat... ik, maar ik denk dat er aan twee kanten gewoon niet een, een, een heel geloof je is je gespeeld. Zwarte lijst? Ik, geloof, ik denk wel dat er zoiets was misschien als een zwarte lijst. Dat, dat, dat, ik geloof niet. Ja, dat maar zou echt, dus echt goed een kunnen. concrete uh, zwarte lijst. Dus. Ja, ja, dat zou, dat zou dat <laughs> ja, heel goed kunnen... Dat Wilde, hè? Maar ik denk ook wel dat er enorm gelobbyd is van de andere kant... om het haar vooral niet te laten worden. En om, om Rutte te laten winnen. Want mensen die waren gewoon doodsbang dat zij daar dat zij. En dat is natuurlijk dat gek. Want als je, als je nu kijkt, Rutte al drie jaar premier van Nederland... dat had zij kunnen zijn. Nou, nou ik ben blij dat nou, het anders is gelopen. Of, ik weet niet of zij het ook drie jaar had volgehouden... zoals Rutte dat nu heel goed heeft gedaan. Nee. Ik denk dat zij uh, veel te uitgesproken en veel te heftig is... Ja. om uh, drie jaar stabiel zoiets vast te kunnen houden... Ik denk dat ze dan al op een andere manier was uitgegleden. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook, ja. Ja, dat denk ik ook. Ander onderwerp. Afgelopen weekend werd bekend dat Koen Everink... slachtoffer in de zaak van Badr Hari... het dossier heeft doorgespeeld naar een journalist van Brandpunt. In een reactie laat Everink weten... Eh, dat hij met stomheid geslagen is. Toen hij zag dat Brandpunt het dossier gebruikte... voor de uitzending. In zijn optiek heeft hij het dossier... ter goede trouw aan Brandpunt gegeven. En Brandpunt zegt in een reactie... dat ze de suggestie kwalijk vinden... en dat bewijs voor die stelling ontbreekt. Verder willen ze geen uitspraken doen omdat ze hun bronnen willen uh, beschermen daar. Eshwet, um, is dat naïef van <coughs> Everink geweest? Ja, dat vind ik allereerst heel erg naïef... Uh, van het uh, slachtoffer in dit geval. Het is alsof je een... Uh, een uh, als het zo zou zijn dat ze... Uh, dat, uh, dat brandpunt van hem het uh, dossier heeft gekregen... alsof je een klein kind een hele grote zak snoep geeft... en zegt geen stoepje nemen. Ja. En... Uh, en, en, en de zak snoep is ook nog eens niet afgesloten, weet je wel. Hier voor jou, zak snoep, je mag er nou ja. alleen naar kijken. Jij bent dus daar nou niet meer mee in. Nou, deels, ik weet niet wat voor afspraken er zijn gemaakt. Maar als er echt afspraken zijn gemaakt dat, dat, hè, dat, dat je daar niet uit citeert... en dat het niet op, op die manier maar, gebruikt... Die, dat soort afspraken, dan, die moet je gewoon nakomen, Maar, vind maar waar, wat hebben ze er uh, anders aan dan het gebruiken? Waarom zou je het dan überhaupt geven? Nou ja, ik denk het kan ook soms in je eigen belang zijn misschien om het te geven. En als er een beetje uit, uit, uit zoiets lekt, dat kan natuurlijk. Dus in die zin, uh, uh, waarom nou, geef je dit? is inderdaad voor mij een interessantere vraag. Ja, maar precies. ik kan me indenken als journalist dat, het, dat achtergrondinformatie... dat kan je soms ook wel heel veel verder helpen om, om, om volgende stappen te nemen. Of om verder te komen in je onderzoek ja, en maar, andere bewijzen te vinden... zonder dat je daaruit citeert in een, in een uitzending. Ja, maar wat je, wat je ook gaat doen, je gaat het dossier dan gebruiken... En je kan in zo'n zaak ervan uitgaan... dat er uiteindelijk uitgezocht gaat worden... waar komt die informatie vandaan? Uit het politiedossier. En het is... Ja, maar het is toch wat anders dan citeren. Ik geloof dat de hier gewoon echt, echt oh. letterlijk... Maar die maar zou je, de citeren. Hoe zou je het dan kunnen gebruiken zonder het te citeren? Want dan zou je toch wel nou, informatie nu was het gebruiken... Toch, nu zouden ze het raarisch. willen gebruiken volgens mij... om nog een, een van de getuigen over te halen. Om, uh, om, nee, om dat, te... dat was de ruildeal. Dat was de Barteldeal. Het was zo van... Ja, ja, ja, ja, nee, dat was echt zo. Mooie <laughs> ja. krijgt het Mooi dossier. vind ik dat. Ja. Bartel-deal. Ja. Ja, ja. <laughs> zo, zo heb ik het dan gelezen. Jij krijgt het, jullie krijgen een dossier... en jullie zorgen er vervolgens voor... dat een hele belangrijke anonieme getuige wordt overgehaald. Ja, dat is toch ook een beetje bananen... Het, het, het probleem is een beetje dat we niet weten of er uh, afspraken gemaakt zijn. Dat, nee. Want uh, Brandpunt zegt, wij beroepen ons op onze uh, bronbescherming. Hè? En uh, nou ja, dat, dat klinkt heel raar in dit geval. Omdat we weten dat dus kennelijk die ene bron uh, Everink was. Maar ja. nee. aan de andere kant kun je als programma je daar ook gewoon op beroepen. Zeggen we, nou, wij zeggen sowieso niks over ook, waar wij onze informatie vandaan krijgen. Het is voor het programma niets anders dan verstandig om dit ook nu te roepen en zo te zeggen. Want uh, je weet niet wat er in de toekomst gaat komen toekomstige mensen die dossiers door gaan lekken... die moeten wel het gevoel hebben dat ze bij brandpunt veilig zijn. Ja. Toch? Nou ja, plus, plus dat ze misschien nog wel andere bronnen hebben... dan alleen maar die evenring. En, en dat het op die manier dan te herleiden zou kunnen Nou, zijn. Dat, dat zoek jij er dan in. Maar dat zou kunnen. Ik hoorde ja. net dat jij gewoon twee keer hebt gekeken... naar die aflevering ja, van brandpunt. Dus ik bedoel, het leeft wel heel erg bij jou. Het, het leeft ik heb, wel... Ik, Twee keer gekeken, <laughs> omdat ik dus de eers, in eerste instantie het gewoon gekeken heb. En toen las ik in de media allerlei berichten over, uh -huh. uh, over zaken... die dan in die uitzending naar voren gekomen zouden zijn. En toen dacht ik, huh, heb ik die uitzending dan wel of niet gezien? Dus ik moest even... En wat, maar wat, want uh, ja, het idee is nu van dat die uitzending, laten we zeggen, voor de zaak ...Everink niet goed heeft gedaan, natuurlijk. Ik bedoel, nee. dat, dat blijkt dat, dat het onderzoek aan alle kanten rommelt. Ja, maar dat is dan toch van het slachtoffer. Overigens, ik vind het heel zielig voor wat er gebeurd mm -hmm. is. Maar voor het slachtoffer, van het slachtoffer toch heel naïef. Ja. Je weet toch ook dat je, als je een goede advocaat hebt. En dan weet je toch ook dat je jezelf in de vingers snijdt, op het moment dat je een vertrouwelijk dossier ja, doorspeelt. Je, ook, dan is dat, dat is toch een beetje ja. hout, hout, houtje uh, uh, En de, de, de tegenpartij die maakt er natuurlijk gelijk gebruik van. Want de advocaat van uh, Harry uh, Benedicte uh, Fick die wil nu Koen Evenink en de brandpuntjournalisten horen over het lekker van dat strafdossier. Terecht. Ja, hij heeft al een verklaring afgelegd, begreep ik, bij de Rijksrecherche uh. en. Uh, maar ja, ik zou er ook gebruik van maken trouwens. Ja, als die advocaat was, ja. Ik heb het ad De advocaat en de slachtoffer zelf in de media horen zeggen... van in ieder geval de advocaat... van ja, uh, Koen is het slachtoffer. De, het, het is duidelijk wie de dader is en die moet berecht worden. Als het allemaal zo duidelijk is en zo logisch... waarom ga je dit soort domme dingen dan doen? Ja. Wees dan gewoon het slachtoffer en wacht rustig op wat er gaat gebeuren. En dan komt het toch allemaal wel goed? Ja. Het is een rechtsstaat en mensen die dingen fout hebben gedaan... die, zijn, die worden... Ja, die draait er wel voorop, zeg maar. Maar laten we zeggen, de kant van brandpunt kunnen jullie helemaal begrijpen. Nou... Uh, met de informatie die we Wat nu hebben. Ik kan het niet, nou, dat, zij niet dus, dat zij er verder nu niet intreden. Zeggen van, nou ja, we, we zeggen er verder ja, niet. Ja, Tuurlijk ja dat praat, begrijp dat, ik met, wel, ja. ja. Dat, moet, dat ja. moeten ze ook. Ja. Een open brief van Daniel de Rijka aan minister Schippers. Die ging via internet heel Nederland door. De student heeft vorig jaar kanker gehad, maar is intussen weer genezen. Volgens is hij naar eigen zeggen geweigerd bij elke nieuwe zorgverzekeraar... en vraagt hij Schippers nu, de minister, dus om opheldering. Aangrijp het verhaal. Dit. Ja, zeker. Ja, ik vind het wel goed dat dit even aan het, uh, aan het licht wordt gebracht. Ja, heel wat, wat dacht jij toen je die brief las, Ezeewit? Ja, wat, wat, wat, het is, wat moet ik ervan denken? Ja, het is vervelend voor de jongen. Maar uh, ik, ik heb die, ook die brief twee keer gelezen. Het, het gaat in dit geval met name om de aanvullende verzekering. En uh, dus niet om de basisverzekering. Dus uh, ja. Dat hij stelde een vraag en Edith Schippers heeft hem beantwoord. Ik weet niet wat ik er verder van moet nou, doen. Nou, ik ik verzekeraars. Ja, het... ik, ik vind het toch wel Ik denk het is goed dat hij even hier openbaar wordt gemaakt. Dat is wat ze willen aantonen. Ja. Van, als dit, dit is natuurlijk één geval wat we nu kennen, maar gebeurt dit vaker? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, ja, ik denk dat nu zich geval, wel gevallen gaan melden. Maar het is natuurlijk inderdaad omdat hij na een af, uh, het is, het is aan het licht gekomen omdat hij een aanvullende verzekering uh, zocht. Maar ik denk dat het vaker gebeurt. En ook misschien wel in, in andere gevallen. Als je een baan zoekt of als je een ja, huis wil kopen. Of wat voor, dat, dat vind ik ook een beetje, een beetje griezelig mm. Maar hoe beoordeel jij kijk, het dan? Is kijk, het was een natuurlijk beetje... vervelender geweest. Als, kijk, wat, wat Edith Schippers ook in die brief zei. Kijk, er zijn genoeg andere verzekeraars die je niet naar je medische achtergrond kijken of je verleden. Het zou natuurlijk geweest zijn als als geen enkele verzekering hem aan zou willen nemen. Ik bedoel, dan had hij naar een andere verzekeraar kunnen gaan. Ja, dat nee, dat kan hij nu dus. Ja. Dat ja, kan hij. Dat nu. Nee, dat bedoel ik. Ja, ja precies. Ja. Dus als het niet had gekund en het was het zat echt helemaal dicht. Ja, precies. Ja. Dan, uh, het, ja. Maar vind je het dan een beetje uh, gedoe maken om niks? Wat wat wat hij met die brief doet? Nou ja, ik vind wel, kijk, het laat wel weer zien. Ik ben wat dat betreft. Ben ik wel heel blij dat het gebeurd is. Het, lijkt wel, het laat wel de power of the people zien. Nou, zo, echt, het is toch weer... Ja, ben dank aan de sociale media. Social media goes viral. Ja. Zoals <laughs> laatst met die jongen die toen geweigerd is... omdat hij donker is voor zijn sollicitatie. Precies. Dat ja. is dan wel... Ja, ja, ja, precies, je ja. lacht erom, maar dat, nee, dat zijn nee. wel van die dingen... Ja. Die ja, kan die je normaal... zeggen, hij ergens anders gaan solliciteren. Ja, precies. Maar ja, ja, het komt op is, deze manier wel... Uh, ja, mensen hebben er wel tijd en aandacht voor... En, uh, Paul Witteman, andere programma's besteden... wij besteden er nu aandacht aan. Dus wat dat betreft, ja... Je bent niet meer de eenzaam roepende in de, nee, in de woestijn. Je wordt, wordt gewoon gehoord. Power to the people. Ja. En, maar, en dat gaat dus nu veel sneller dan het vroeger zou gaan. Bijvoorbeeld. Ja, ik geloof dat binnen een week waren er 183.000 mensen... Die die, die die brief hadden, hadden ja. gelezen. ja. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ondenkbaar was dat tien jaar geleden. En dan ga je je wel afvragen van, ja, zou deze mevrouw Schippers ook op die brief gereageerd hebben als het niet zo'n hype was geweest? En als hij niet door 180.000 mensen was gelezen? Want hoeveel brieven krijgt ze? Dus ja, uh, word ik tegenwoordig alleen maar beantwoord als ik uh, een media-hype creëer? Dat moeten we natuurlijk ook gaan voorkomen. Ja, maar, maar ja, niet, uh, alles wordt, niet alles wordt een media -hype. Een hype is ook een slecht woord. Dit was gewoon een brief ik, waar heel veel mensen uh, ja, een schande vonden. En die, die de behoefte hadden om dat te delen met elkaar. Het was gewoon een sterk verhaal. Dus ja, media-ding dan, uh... dan? Ja, media-ding. Media ding. <laughs> hey, lekker media-ding. <laughs> uh, hartelijk dank jongens voor jullie bijdrage okay, in dit uh, media-forum. Ja. Uh, Hadassah de Boer uh, was dat samen met Eshwet El-Miloudi. We gaan een liedje draaien van de man die, ja, dit is toch wel een beetje zijn jaar ook, 2013. Stromé heet hij. Stromé. Stromé. neem je niet kwalijk. Formidable. Tu étais formidabel, j'étais formidabel. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidabel, j'étais formidabel. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré. J'suis célibataire, depuis hier putain J'peux pas faire d'enfant et bon c'est pas Hey reviens, 5 minutes quoi J't'ai pas insulté, j'suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable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 Ik las dat hij bij een optreden onlangs stijf het podium werd opgedragen. Het was helemaal stijf, maar hij wilde toch optreden. En uh, ja, ik zei het al, 2013 ook een beetje zijn jaar, want hij brak echt uh, door, trouwens een tijdje terug al met dat Alain une danse". en dit is een liedje van oktober 2013, Formidable en Stromae. We spelen de nieuwsquiz deze week met de journalisten, um, wat heb ik gisteren even uitgelegd, uh, normaal gesproken worden die van deelname uitgesloten, maar we hebben deze week speciaal ingeruimd voor mensen uit de journalistiek, want dan kunnen die ook eens laten zien dat ze wat van dat nieuws weten. De kandidaat van vandaag heet Rutger Marzel, is collega van de NOS, maar zit hier op eigen titel, dus ja. u kunt geen brieven naar de NOS sturen van wat hebben jullie in vredesnaam voor mensen in dienst. Uh, je bent daar buitenland redacteur. Klopt. Al hele tijd hè? Ja, al heel lang. Ook zelf in het buitenland gezeten toch? In, in Washington, in Washington ja. en in Brussel, ja, ja. Zeker, ja. Waarom is dat buitenlandse nieuws zo leuk? Uh, ja, omdat ons land groter is dan ons land. En wij veel naar buiten gericht zijn ook. En interessant is om te zien hoe er ook in andere landen... over ons land wordt gedacht. En uh, gelukkig is er nog buitenlandse journalistiek ja. bij de NOS. Zeker. En hebben dan hebben wij we... nog een grote groep correspondenten... die zich daar dag en nacht uh, een hele jaar voor inzet. Ja. Ja. En in die zin krijgen we dus ook een blik op de wereld. En niet alleen maar... Uh... Zeker. Dat houdt niet op bij de grenzen. De, aan de andere kant van de dijken. Zeker. Jij doet daar aan mee. Um, prima. Nu kijken of je dat uh, nieuws ook. Want het is niet alleen maar buitenlands nieuws dat we in die quiz hebben. Of je al het nieuws een beetje hebt meegekregen. 104 punten. Gisteren neergezet. Dat is de te kloppen score, Rutger. We gaan eerst uh, de nieuwsfactor bepalen. Daar komt... We gaan naar verslaggever Dominique van der Heijden in Den Haag. De nationale nieuwsquiz. Ja, terug naar Dominique van der Heijden in Den Haag. Maar snel terug naar Den Haag, maar eerst terug naar Dominique van der Heijden. En dan gaan we nu naar Den Haag, naar Dominique van der Heijden... die in het Eerste Kamergebouw staat als het goed is en daar Adrie Duivenstein spreekt. Gaat u voor dat woonakkoord stemmen? Ja, maar weet, u weet, u kent het antwoord, toch? Nee? Nee. nee. Dat is uh, geen stemadvies overigens van ons. Uh, de kwestie Duivenstein die houdt de gemoederen in Den Haag uh, flink bezig. Het is die day Vandaag wordt bekend of de senator gaat instemmen met het woonakkoord. Vraag 1. Tegen welke maatregelen uit het woonakkoord heeft Duivenstein het meeste bezwaar? Eén term gaat het om. verhuurheffing. En dat is goed. Hij is bang dat de woningcorporaties niet meer zullen investeren... als zij die heffing moeten betalen. Vraag 2. Hoe groot is het gat dat in 2017 valt als dat woonakkoord sneuvelt? 1,7 miljard. En dat is goed. Duiverstein zet dus veel op het spel. Ook het pensioenakkoord bungelt zolang Duiverstein geen uitsluitsel geeft. Bij vraag 3 hoort geluid. Luister goed. Zwangere vrouwen die willen weten of hun kind het syndroom van Down heeft... moeten een DNA-bloedtest kunnen doen. Om bijvoorbeeld het Down-syndroom op te sporen bij een kind in de baarmoeder... is nu nog een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest nodig. Waarbij een verhoogde kans op een miskraam bestaat. Dus dat is een enorme veiligheidsverbetering voor vrouwen. Vraag 3. Minister Schippers heeft besloten dat zwangere vrouwen vanaf 1 april 2014 een bloedtest kunnen doen om te onderzoeken of hun kind het syndroom van Down heeft. Op advies van welke organisatie heeft Schippers dat besloten? Gynaecologenvereniging in Het is de gezondheidsraad. Verschillende ziekenhuizen in Nederland blijken de test al aan te bieden. Ze sturen de bloedstalen naar een laboratorium in België. Vraag 4. Hoe heet deze DNA-bloedtest? En dan willen we graag de afkorting: NIPT en IPT. Dat is goed, staat voor non-invasieve non pre prenatale test. Nipt dus. Ja. Nipt, ja, ja, dat spreek je toch iets makkelijker uit dan. Die was goed trouwens, vraag 5: een geluidsfragment. wie is dit? Die 11 seconden stilte voor Mandela, daarmee schoffeer je heel Afrika. En ik vind als je voorzitter van zo'n organisatie bent, dan hoor je dat soort dingen niet te doen. Dat is Michael van Praag. Van de KNVB. Inderdaad, hij werd gisteravond gekozen voor een nieuwe termijn als bondsvoorzitter. Heeft kritiek op het functioneren van Sepp Blatter, de voorzitter van de FIFA. Vraag 6. Gisteravond werd ook bekend dat de KNVB zich kandidaat stelt... voor de organisatie van een aantal wedstrijden voor het EK in 2020. Hoeveel wedstrijden wil de KNVB in Amsterdam organiseren? Drie. Dat is niet goed. Het zijn er vier... EK in 2020 wordt in 13 verschillende landen gehouden. Tot en met de kwartfinale zullen de duels in 12 verschillende landen worden gespeeld. De halve finales en de finale zijn in één land. Laatste vraag, daar kun je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. Als je weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik toon mijn sociale kant. 3. Ik ben ook het populairst in België en Engeland. Twee. Stop. Zelfs Obama. Selfie. Selfie, zegt hij. Het woord van het jaar. Zelfs Obama maakt mij tot ongenoegen van zijn vrouw. En voor één punt vanmorgen maakte Van Dalen bekend dat ik het woord van het jaar 2013 ben. Inderdaad, het is uh, selfie. Um, je komt op uh, zes. En dat betekent dat er zometeen 18 nodig zijn. om over die 104 heen te gaan. die gisteren zijn neergezet. Dat gaan we doen in deel 2 van de quiz. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is. was een Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het <gacht> nieuws van de dag. Dus we praten, wolven. Op vandaag luidt de stelling. De opstelling van Adrie Duiverstein is geloofwaardig. PvdA-senator Duiverstein zet de verhoudingen op scherp in Den Haag. Vandaag stemt hij eerst de Eerste Kamer over het woonakkoord. Maar onduidelijk is wat de PvdA er nou gaat doen. Als hij tegenstemt, dreigt een kabinetscrisis. Is er slim politiek spel van de senator om zo een aantal punten binnen te slepen voor zijn partij? Of laat Duiverstein te lang twijfel bestaan en riskeert hij zo die kabinetscrisis. De opstelling van Adrie Duiverstein is geloofwaardig. Eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. Kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met standpunt. We zijn terug bij de quiz. Vandaag met Rutger Marzel, buitenlandredacteur van de NOS 6 mm, in deel 1. Dat betekent dat er in ieder geval 18 goed moeten zijn. Wil je weekwinnaar worden? Gaan we gewoon proberen. Het kan ook in de tijd die we hebben. Uh, ik stel de vraag, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke organisatie zegt 6,5 miljard dollar nodig te hebben voor hulp aan Syrië? UNHCR? De Verenigde Naties. Op welke Amerikaanse universiteit werden gisteren gebouwen ontruimd vanwege een bommelding? Harvard. Goed, hoe heet de wethouder die zijn excuses heeft aangeboden voor de fout die Amsterdam maakte met woonkosten bijdragen? Um... Kom ik niet op pas. Pieter Hilhorst, wat is de naam van de nieuwe voorzitter van de vakcentrale CNV? Maurice Limmen. Goed, de productie van welk fruit is in gevaar door ongedierte en schimmelinfecties. Dat is goed. Welke gemeente betaalt anderhalve ton aan de betrokkenen van de zogenaamde seksrel... Nijmegen? Wassenaar. Welke cijfers moeten ziekenhuizen vanaf 1 maart publiceren op hun website? Pas. Sterftecijfers. In welke Zuid-Afrikaanse stad is gisteren een groot standbeeld onthuld van Nelson Mandela? Victoria. Goed. Ajax neemt het in de 16e finales van de Europa League op tegen welke club? Salzburg. Dat is goed. Hoe hoog is, het, is de boete voor openbare dronkenschap op nieuwjaarsnacht? 700 euro. 350 euro. Welke dirigent wordt gesteund door Rotterdam nadat hij in opspraak raakte voor de, over de Russische homowet? Kijk jef. Dat is goed. Welk bedrijf heeft een contract gesloten met de overheid van Oman voor de ontwikkeling van een groot gasproject? Pas. BP. Welke Nederlandse stad staat in de top 10 van CNN van beste kerststeden? Maastricht. Valkenburg. Welke Engelse voetbalclub heeft gisteren zijn trainer op straat gezet? Tottenham. Dat is goed. Welk land gaat illegale terugnemen... die via hun grondgebied de Europese Unie zijn binnengekomen? Dat is ook goed. Dat is een lekkere buitenlandvraag. Zijn het er 18, Rutgen? Nee, nee, niet, denk ik. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Je moest iets te vaak passen en er waren er een paar niet goed. Uh, acht zijn er goed in deel 2, dus maal die 6 is dus 48. We kunnen er niet meer van maken. Dat doen we dan ook niet. Valt het nee. tegen of niet? beetje wel. Gewoon. Ja, hè? Ja. Ik vind het grappig. Want jij bent een van die mensen die, als ik hier dan uh, naartoe loop, uh, al heel lang tegen mij. Mag ik ook eens een keer meedoen? Ja, nee, ik ja, vind ja, het zo mooi ja. dat je nou ook echt de moed hebt gehad om hier te gaan zitten. Want uh, nou ja, en dat overkomt dus allemaal. Want we doen allemaal zo een keer mee in de auto. En dan valt het echt tegen. Ook al werk je dan in de journalistiek. En, uh... In de auto is het makkelijker. Ja. Ja. <laughs> zeker. En <laughs> zeker ook als je gewoon de hele dag achter de t zit. En het allemaal voorbij zit te komen. Maar dan hoef je het niet echt onthouden. En ja. Dat is nu wel de bedoeling. Ja, ja. Dus. Nou, oké. Okay, ja. Goed gedaan. Je krijgt van ons de kaarten voor beeld en geluid: de lunchradio, ja. de mok en de lunchbox. Zodat je altijd aan zullen blijven denken. Goed zo. En we komen hier gewoon weer tegen hier op de redactie. Ja, dankjewel. Rutger Marcel was dat, de tweede kandidaat... in het journalistenrondje van uh, de Nieuwskuus. Morgen een nieuwe kandidaat. Wij melden ons zometeen weer met een werklunch. En uh, dat gaat over uh, uh, smeden, smederij. Dat is ook één opleiding voor. En we hebben de man die, uh, die smederij heeft... en tegelijkertijd ook garant staat voor die opleiding... een erkende vakopleiding voor smeden in Nederland. Dat zo direct, na het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dan kom je op. Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. De laatste weken van december praten we in twee dingen... met prominente gasten die terugkijken op een bewogen jaar. Twee dingen. Met vanavond filosoof en journalist Rob Wijnberg... die dit jaar de journalistieke website De Correspondent lanceerde. Dus je hoort van alle kanten het nieuws om je heen echoen. En wij willen daar eigenlijk iets naast maken... wat je duidelijk maakt niet zozeer wat er allemaal gebeurt... maar waarom het gebeurt. Rob Wijnberg over De Correspondent... en zijn kruistocht tegen de traditionele media...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 Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise direct naar cruisedirect.nl of bel nu met een van onze 30 cruise specialisten via 0900 09 22 cent per minuut. Mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Donderdag 19 december is de uitreiking van de Ster Gouden Loekie 2013.